Mariet Krol met het NOS Journaal. Jakjo op Corsica hebben betogers een islamitische gebedsruimte vernield. Een paar honderd mensen deden gisteravond mee aan een betoging... die ontaarde in een anti-islam manifestatie. Ze probeerden Korans in brand te steken en riepen racistische leuzen. Onder meer dat moslims het land uit moeten. Na een paar uur slaagde de politie erin om de reelschoppers te verdrijven. Het lokale bestuur van Corsica heeft met afschuw gereageerd... En de Franse premier Vals noemt het geweld onaanvaardbaar. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor het geweld. In Groningen is nog steeds veel onduidelijk over de risico's van gaswinning. Dat zeggen drie onafhankelijke deskundigen. Ze vinden dat het onderzoek dat gedaan wordt niet onafhankelijk genoeg is... en dat veel onderzoeksvragen niet worden gesteld. Volgens de drie experts is ook na het besluit van minister Kamp om minder gas te gaan winnen... het risico op een zware beving nog altijd aanwezig. Een deel van Zuid-Amerika kampt met zware overstromingen. In Paraguay, Uruguay en Argentinië zijn 150.000 mensen in hun huis ontvlucht. In Paraguay kwamen zeker vier mensen om het leven. De afgelopen dagen viel er veel regen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het weerverschijnsel El Niño. Ook in het zuidwesten van Australië leidt El Niño tot extreem weer. Vanwege hitte en bosbranden zijn in de provincie Victoria meer dan 100 huizen verwoest. Duizenden bewoners zijn geëvacueerd. In het oosten van China zijn elf mijnwerkers gered. Ze zaten sinds gisteren opgesloten in een gipsmijn die was ingestort in de oostelijke provincie Shandong. 18 mannen zitten nog vast, maar reddingswerkers verwachten dat iedereen kan worden gered. Het aantal ongelukken in Chinese mijnen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Ruim tien jaar geleden kwamen er ieder jaar nog zo'n 7000 mijnwerkers tijdens hun werk om. Het afgelopen jaar waren het er ruim 900 na het weer, het is de warmste kerst die ooit is gemeten. De temperaturenkoers van eerste en tweede kerstdag zijn gebroken. Vandaag blijft het erg zacht, 13 tot 15 graden. Het is droog en straks ook af en toe zonnig. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek, Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlenspecialist... is voor u de zorg voor uw ogen.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 2000, waar het altijd hotel Californië was van de Eagles, is het nu John Lennon met Imagine. Maar eigenlijk nog wat veel belangrijker is dat het staat voor uh, vrede en uh, tegen alle ellende, na Parijs zeker, tegen uh, alle ellende. Verdraagzaamheid, hè? Ja. Dat is ook een uh, ja. ja. keyword. Vandaar Imagine. En voor mij, ik vind het een van de mooiste kerstliedjes, eigenlijk, zeker. Goed. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De laatste uitzending uh, dit jaar, in Zeker. ieder geval. Volgend jaar gaan we natuurlijk met frisse moed uh, verder. Uh, we hebben vandaag een uh, leuk programma. We zijn heel erg blij overigens dat uh, mensen op tweede kerstdag hier wilden komen om hun verhaal te doen. Dat is al heel wat. Uh, en... Uh, Daarvoor was uh, natuurlijk weer staf en mensen nodig om dat allemaal te organiseren. En dat uh, gebeurt door Casper uh, Juransson. Casper, naam goed uitgesproken? Techniek. <laughs> nou, bijna. Techniek. <laughs> Echt niet. Casper doet de techniek uh, en de regie. Uh, de redactie... Uh, is in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik uh, en de eindredactie uh, Gerry Rutte. En uh, voor deze laatste uh, uitzending uh, presenteer uh, twee mensen die uh, het al jaren hebben gedaan uh, zo <laughs> samen dat presenteren. Uh, Irene de Jager. En uh, ja, Don de Grebbe, dit is zijn laatste echte officiële uitzending ja, dat hij presenteert. Ik, ik zal nog wel eens Daarom invallen. Daarom wilde ik ook vandaag maar... graag met jou presenteren ja, om deze leuk. laatste uitzending ja. te doen. Ja. Goed, en we zitten in Hotel Hoogland, hè. dat moeten we en, ook niet vergeten ja, te zeggen. En we zitten in de ongelooflijk gezellige bar. Gasterij. Helemaal kerst. Helemaal kerst. Ik zie dat de mensen die hier zijn en de eigenaar ook in een kersttrui ja. ja. ja. ja. is gehuld. Ja. Ja. Dus het is ik helemaal dacht kerst. eerst dat ik presenteerde met een rendier, maar het is toch... <laughs> <laughs> het is jammer dat het geen kijkradio is, ja. want dan zouden jullie mijn, mijn kerstoutfit kerst kunnen kerst -jurk zien. Kerst -jurk ja. en nou. een keurige ook. Goed, de duimwachter, uh, uh, meneer Gerard Scholten, die is al aangeschoven, maar we gaan nog ja, even zeggen welke eerste, onderwerpen. Ja, we dat hebben. is het de eerste deel ja, dan meteen de uh, Gerard Scholten met uh, zijn verhalen over Amsterdamse waterleidingduinen. En zo? Uh, en daarna gaan we praten met Els uh, Blankenstein uh, over uh, Rosa Rita. Ja, en, die stopt. Uh, Voor Zandvoort een heel bekende zaak op de krocht. Maar Rosa Rita gaat stoppen. Zij stopt, maar er komt wel iemand anders in. Oh, dus, Oké, okay. uh, nou dan gaan we allemaal van dus, de race. Oké, okay, dan is de eerste uur voorbij en tweede uur dan hierheen. Uh, wat gaan we dan doen? Dan gaan we praten met uh, Jerry Kramer over de huurdersafspraken van uh, Met de Kei, moet ik zeggen. Ik ben heel benieuwd wat daar. Uh, uit voort komt, want uh, nou ja, daar zit ook best wel een behoorlijke geschiedenis in. Uh, in het hele huurdersverhaal. met uh, de kei en de gemeente. Maar ja, goed, we gaan het horen van Jerry Kramer. En, en ja, daarna dan komt Milo Gerritsen. die komt uh, praten over de 55ste Zandvoortse Nieuwjaarsduik. dit jaar. Uh, het is natuurlijk, uh, althans, het ziet ernaar uit dat het toch wat kouder gaat worden. Maar het zeewater zal prettig zijn. Want dat dat het, koelt niet zo dat snel meer. Dus, op de temperatuur buiten wel. Gewoon. Ja, het wordt een lekker bad. <lacht> en uh, Floris die komt uh, vertellen over uh, het oud-Zandvoorts-visrestaurant... de Meerpaal, want uh, die is in de prijzen gevallen. Hè, dus uh, die gaat dat ons uh, melden. Oh, Oké, okay. goed. Ja. Maar nu eerst Gerard. Gerard, welkom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Gerard. Gerard, het viel me zo op, joh. Gis, uh, wanneer reed ik daar uh, gisteren? Ja? Langs de oase. En die parkeerterreinen stonden me toch vol. Aan het einde van de middag zelfs nog. Eerst, ja, ja, ja. Het, het weer was niet eens zo erg geweldig. Het miezerde een beetje. Maar veel mensen hè? Ja, dit, is, dit jaar. Als we toch, toch een beetje over terugblikken hebben op deze laatste uitzending. Hm. Dit jaar is er enorme toename weer van het, ja, van het publiek. Geweest. We hadden zo'n beetje zo'n 800.000 mensen op jaarbasis in de duinen. Maar dat is, dat is verder overheen gegaan. En ja, wat heeft het dan als consequentie? Die parkeerplaatsen die staan eigenlijk sowieso op zondag. Die mooie zondagen eigenlijk altijd vol, ja. overvol. En uh, ja, dat heeft gewoon te maken. Groen is, uh, is, is hot, hè. De natuur is, uh, is hot. Daar willen mensen naartoe. Uh, die willen toch weer naar buiten. Ook steeds meer uh, ouders en, en uh, ja, opa en oma met kinderen zie je sowieso door de week. Maar ook in de weekenden. Dus ja, het neemt enorm toe. Heeft het ook een beetje te maken dat je daar heel makkelijk hertjes kan zien voor de ja, kinderen? Ja, dat denk ik toch ook hoor. Ja. Ik, ik, ik, ik zit wel eens te denken, wat zou er nou allemaal een rol spelen? Want daartegenover zitten ook prachtige landgoederen. Hè? Leiduin, ja. Woesduin, vinkenduin ja. en uh, Koekoeksduin. Allemaal hele mooie landgoederen met, met wandelpaadjes en een uh, ja, hoop natuur. Maar geen herten bijvoorbeeld, nee, dat is ze niet. En je mag daar dan niet struinen. En die twee dingen denk ik wel dat het heeft ermee te maken heeft. Struinen is natuurlijk dat je van het pad af mag. Dat je dus niet strak op de paden hoeft te blijven. Is dat inderdaad uniek voor de waterleidingduinen Ja, er zijn maar heel weinig natuurgebieden waar je echt van de paden af mag. En wij stimuleren dat juist, hè. Een heleboel natuurgebieden hadden al... ja, maar dan worden de plantjes kapot getrapt of dit of dat. Nou, aan, aan planten, natuurlijk dus staan er wel allemaal mooie planten. Uh, maar het, het, het gros, gros is toch gewoon mos en uh, uh, gras, zeg maar. Het is enorm uh, vergrast, hè, verruigd. Dus wij vinden het juist mooi en goed... Dat, die, dat de duim weer een beetje open getrapt wordt, zeg maar. Hè. Dat, ze, dat zie je in die sporen van die herten ook, hè, die wildwissels. Die herten hebben altijd een, ja, hetzelfde weggetje wat ze lopen... En dan gaat de leider ja. voorop. Dan krijg je van die wildwissels. Dat zie je met schapen trouwens ook wel eens. Ja. Die schapenpaadjes. Maar uh, nou, die trappen er dan weer open. Het duin is sowieso door die herten opener geworden. Het is, het is niet alleen uh, dat ze overlast of dat er ja. te veel zijn. Maar dat heeft ook al vele voordelen, die, die, die herten. Ja. Dus het is ook zo, ze hebben de duin weer meer open ge, ge, ja, getrapt. Zeg maar. Dus dat is een belangrijk uh, voordeel. Hoe is, dit, hoe is het met de stand van de herten? Is er, is er geschoten al? Is er, zijn er al herten weg? Ja, nee, nee. nee. Kijk, wat ik heb. We hebben, heb ik ook aan jullie gegeven. De nieuwe struinen, het blaadje ja. van de duinen. Ja? De dus struinen in Zag de duinen. He, van de Amsterdamse waterlijnduin heb ik voor jullie uh, gelegd. En ja. uh, daar staat een ja, heel goed verhaal in van. Uh, er staan een heleboel leuke verhalen in trouwens. Ook over de, hè, dat is de, de jongvrouwen. Van, uh, ja, huizen. mooi. Dat heb ik even gezien. Ja, dus uh, maar het, het, het is dus, er staat op in het midden van uh, waterleidingduinen. we zijn te klein voor de 3000 damwetten. Ja. ja, dat, dat is, is het verhaal. Dat is nou toch wel heel duidelijk. Uh, ja. Sowieso de gemeente, Amsterdam en de provincie... hebben gewoon gestemd uh, dat er beheersjacht moet komen. En uh, het, het dossier, het beheers... Uh, het beheersplan ligt nu ter inzage. Daar kunnen allerlei mensen op reageren. En uh, de verwachting is dan, ja, er komen natuurlijk uh, bezwaren binnen. He, de, de, de, we kunnen bijna wel uh, uh, aanvoelen uit welke hoek ja. de bezwaren ja. komen. En dat is ook goed. He. We hebben een democratisch land. Iedereen mag zeggen en, en, en denken wat hij wil. En uh, dus in principe zou het zo kunnen zijn dat we vanaf 1 februari kunnen beginnen met beheersjacht. Maar uh, het, het, het, de bezwaren, daar moeten we nog even afwachten. Ja, ja. Ja. Maar is, is het dan, in, in mijn simpele gedachte, uh, zo dat uh, je, je kiest dus of voor uh, het afschieten van herten, of je kiest voor uh, de herten de natuur te laten gaan? Dus dat ze, dat ze dan sterven, ze van de honger, is dat, kun je dat stellen? Ja, ja zo, zo eenvoudig is het dan. Dan, dan, als we dan wel een echte winter nog krijgen, nou, dan sterven de, nou de schatting is 5 tot 100 uh, tot, tot een duizend, uh, gewoon een ja een akelige dood. Ja, ja ik, heb, dat ik dat heb daar wel eens een beelden van gezien daar bij de, die andere hoe weet ik, die plassen daar. De, ja, Oostvaderspassen. Oostvaderspassen. Ja. En ik dacht van, nou, ik vind dit echt niet oké. Okay dat nee, ik bedoel. Nee. Dan kun je maar, zeggen, je mag niet bijvoeren. Hè? Want dat is, dat is dan tegen de natuur. Nee, dan, dan, dan, dan, dan laat je ze nog langer leiden eigenlijk. Hè? Maar, Want je kan vanzelf dat, nooit ja. zoveel bijvoeren. Nee. En, uh, en dit is dan... Dus als je dan de natuur la, zijn gang laat gaan... Ja, dan moet je dat ook laten doen. Maar het is eigenlijk... Het is vanzelf geen natuur meer. Er staat een hek omheen. Ik bedoel, het, het, is, het is niet, de, uh, het, het is niet de, in, de bewoner van de duin die er oorspronkelijk was. Hè? Hij is er naartoe gebracht op een of andere manier. En ze, nou ja, als Amsterdam, dat is toch een stad, hè, onze hoofdstad, uh, het gemeenteraad wordt toch ook democratisch gekozen. Die hebben nou toch beslist dat, uh, dat ze met, met gewicht en gewogen heel lang gewacht. De eerst allerlei andere maatregelen. Heel lang. Dat, ja, precies. Dus dat het mag. De provincie hebt nog eens keer gewicht en gewogen. Nu uh, ligt het er zaten. Maar dan mag er dus alsnog bezwaar aangetekend ja. worden. Ja, ja, ja. ja. En, dat, en dat gaat dan, geloof ik, dat heet zo de. Voor, uh, een voorlopige voorzieningsrechter gaat het. En die gaat kijken, die wikt en weegt ook weer. Zijn er harde bezwaren, zijn er voldoende bezwaren om het toch weer uit te stellen. En die schuift er dan door naar de oorspronkelijke rechter. En die beslist dan van ja, we, we, we stellen het voorlopig nog uit. Nou dan wordt het pas in het najaar dat we kunnen beginnen. Ja dan hebben we... Hey, dan, dan is het dus te laat. Nou ja, dan hebben we de 4.000 uh, 4 tot 5.000. He. Elk jaar komen we er 25% bij. Dat en, kan uh, gewoon niet. En, nou ja, Dat weten we. alles is kaalgevreten dan. Ja. En, en, en ja, nu hebben de herten zijn weer wat bijgekomen, he, doordat het zulke hoge temperaturen ja, waren. Het gras en, groeit zelfs nog het weer gras uit. Groeit, ja, ja, ja. Maar uh, even, zo in november zagen we, zo stukje, zacht, zagen we dan een stukje inkrimpen magerder worden. Dan zie je die buik nog wel heel erg rond, hè? dat is die pens. Maar wat doen ze? Ze vreten, ze vreten die hè die, ja. die, die er lag. Ze vreten uh, uh, ruwe grassen. Uh, ze vreten eigenlijk uh, mossen. We hebben in die pens wel veel mossen, maar er zit helemaal geen voedsel in. Dus die pens. Het is Die dus moet dat, vol zijn. Hè? Ja, precies. Hij is vol, maar er, is, er komt niks uit. Er zit, er zit geen voeding in. Nee, nee, maar die pens moet vol zijn tegen het hongergevoel van hem. En uh, dat zagen we ook drie jaar geleden, die koude winter. Dat ja. we een uh, paar honderd uh, herten dood hebben gevonden van de honger. En uh, ja, die pens was wel vol, maar met allemaal uh, spoel uh, waar, waar, waar niks, waar niks nee. geen voedsel in zat. Ja. Dus ja, uh, er blijven altijd genoeg herten zelf om van te genieten. Ja, en uh, het gaat dan om uh, de eerste instantie om een paar honderd wat we zouden kunnen uh, ja, afschieten, he, beheren. Ja. Tot 1 april, en dan stoppen we. Want dan ja, wordt een kalf in de hinder te groot. Dat willen ja. we niet. En dan stoppen we tot na de bronstijd. Dan ja. beginnen we pas weer eh, 1 november. Ja. Dus alles is ja, goed doordacht en, uh, en, en bekeken. Maar ja, het is, ja zoveel mensen... Het lijkt een moeilijke materie. Het is heel moeilijk. Ja, eigenlijk tot slot. Wat, overigens wat ik hier lees, vind ik... Ja, mij staat het wel aan. en Het vlees gaat gedeeltelijk... De commercie in, naar restaurants. Maar ook voor een deel naar de voedselbanken. Ja, en ja. dat is. Uh, ja, want heel veel denken dat wij het lekker gaan verdienen. Maar wij hoeven niks aan te verdienen. Nee, nee, maar je kunt het natuurlijk maar, wel positief gebruiken dan, denk ik. Weet dus, je, zoals ja. de, de, de gewijen bijvoorbeeld ook. Ja, daar kun je ook iets mee doen, denk ik. Ja, ja. Kijk, tot nu toe uh, hebben we geen gewijen verkocht. Expres niet, om. om uh, uh, wat op de Veluwe. Maar daar is veel meer een jacht... Ja, hoe noem je dat? Een jachtcultuur. En, en, ja, en, vinden en, mensen en het, het mooier om het op de, ja, op de, de muur ja. te hangen? Ja. Maar hier hebben we dat nog niet gedaan. Het zou best kunnen dat in de toekomst... Dat we ook weer iets met, met, met die gewij of die schedels gaan doen of zo. In het bezoekerscentrum. Ja, shop. Uh, er zijn een heleboel mensen die we me wel graag willen ik, hebben. Ik persoonlijk zoude, zou dat heel mooi vinden. Ja. ja. En Want, uh, ja het, is, het, is, het is toch Dan iets. moet je gaan zoeken in maart ja april hè april. April. ja half april, april beginnen ze uh, ja dan uh, beginnen die geweien af te vallen ja dus ja, ja. Het, het, het is een moeilijk iets maar we hebben daarom heel uitgebreid want ik raad ook iedereen aan hè, bij de VVV bij de pannenkoekenhuizen bij het bezoekerscentrum is hij gratis af te halen dit blaadje struinen en er staat dat verhaal staat veel in heel compleet in over eerst de boswachter Alfons Daniels die, uh, en dan nog eens keer de ecoloog Leo van Breukelen die vertellen echt het, het duidelijke en het eerlijke verhaal. Ik bedoel, ja. We hebben niks te verbergen. Nee. Het is gewoon, het, het is een feit. En uh, ja, wat, wat, wat ik persoonlijk wel heel jammer zou vinden, als het niet door zou gaan, dan verliezen we onze status ook. En dan verliezen we onze status Natuur 2000. Die hebben we nu. De hoogste natuurstatus in Europa. Daar krijgen we subsidie voor. Waarom verlies je die? Omdat er dan geen goed beheer is van uh, de natuur? Nee, want dan zijn inderdaad in, in uh, de, de zeldzame uh, uh, akkertjes in de, in de duin, die zijn allemaal kaalgevreten, oh, ja, ja. uh, zoals de panacea, de rietorchideeën, de duizendguldenkruid. Maar kijk maar de slangenkruid dus of ossetong, je ziet helemaal geen plantje, je ziet, je ziet niks meer bloeien. Oh, nee, uh, je, je ziet Straks ziet buiten... je alleen maar beesten en geen, uh, geen groen meer, uh, nee, bij wijze van spreken. Nee. en het hele ecosysteem die gaat er zelf eraan. He? want dan krijg je ook geen insecten meer, geen vlinders meer. Nee. Nou, de, als je geen insecten en vlinders hebt, krijg je ook minder vogels. Want die voeden zich uh, met, met die rupsen en insecten. Ja. Uh, vleermuis, alles gaat achteruit. Als je dat toch weet, dan kan je er toch eigenlijk niet tegen zijn? Nee, want als je nu niet ingrijpt, maar hoeveel moet je gaan? Tot, tot 10.000? Dat er dan in de koude winter 2.000, 3.000 sterven? Net als de oostvaardig plassen. Ja, en, en alsnog ingrijpen. Ja. En dan krijg je akelige ongelukken natuurlijk. Want dan lopen er veel meer... Hetten langs het strand, de ja. uh, Zandvoort in. Maar ook uh, bij. Uh, kennen, we, daar kennen we duinen, waar ook tot nu toe een jachtverbod uh, is. Die liften met ons mee eigenlijk. Ja, dan krijg je ook ongelukken op de zeeweg en zo. Ja, ja dat, ik moet zeggen, dit jaar is dat uh, redelijk goed gegaan. Hè? Er, is, ja. er is weinig. Uh, tenminste, ik heb weinig gehoord over herten die over de zeeweg uh, lijden. Ja, anders als ik er langs zei, stonden ze nog wel eens. Daar ja. Vooral aan het begin bij de rotonde, daarbij over Veen liep eens te schadelijk zie je er geen een meer. maar het aardige is dat ze ook het lage hout weggehaald hebben overal langs de wegen. Ja, zee, ze hebben ze hebben veel beter, uh, zodat de herten zien ons en ja, wij zien de ja, herten. Ja, en ze hebben van die spiegeltjes opgehangen ja, hè, langs de wegen, vogels uit de weg. Ja, ze weg. Die... En ze hebben heel goed, dat, uh, hoe noem je dat team ook weer uh, die buiten de duin uh, functioneert. Hè? Dus zo gauw er bijvoorbeeld een telefoontje komt bij de politie binnenkomt, er loopt een het. Uh, buiten op de wegen, ja. die gevaar is voor het verkeer, ja, dan, moet, dan mag hij afgeschoten worden. Zeg ja. maar. En, en ja, heel je vaak kan wel snel ze, gereageerd. Ja, want heel vaak hebben ze dan een bebloede neus omdat ze tegen een hek aangelopen zijn of al een keer een ongeluk gehad. Waar het uh, eergisteren nog op de N206. Ja, gevaarlijk uh, En die schoot steeds uit de bennen, de weg op. Ja, dan moet je een keuze je maken. Hij ja. was ook al gewond hoor, want hij wilde, door het, hij wilde het hek in. Uh, ja. Ja. Hij wil ja. hij, hij naar zijn maatjes ja. toe in de duinen. Dus die, uh, ja, dan ja. wordt hij uh, het, ja. Ja, het afschotteam. Is dat. Ja. Ja. Gerard, we moeten gezien de tijd, we hebben een lekker ruim de tijd, ja, maar jij wil mooi. altijd ook een aantal andere dingen kwijt, niet alleen over de herten. Uh, want er blijven nog vragen over straks als uh, geschoten gaat worden. Wat, ja, heeft het, wat heeft het voor gevolg voor de mensen die dat moeten doen? Dat is vast helemaal geen leuke klus. Daar hoeven we nou nee. niet over te praten. Nee. Maar dat is zo een van de vragen die bij mij ja. opkomt. Wat betekent het voor de mensen? Maar ook wat betekent het voor de hert als ze geschoten gaat worden? Die onrust en, en dergelijke. Maar kunnen we volgende keer over ja, praten? Ja, zeker. Nou, één tipje wil ik wel even, even zeggen. Ik stond twee weken geleden bij de ingang Zandvoortselaan. Vind ik altijd mooi. Ik zie veel bekende... Ja ja ja, ja, ja. Het uh, is dus altijd gezellig. Ja, maar ik moet ook controleren natuurlijk. Ik kijk of mensen wel toegangskaartjes hebben. En toen was er een meneer die waarschuwde me. Want er liepen twee uh, herten op de Zandvoortse Nou, dan moet ik gelijk alarm slaan. Ja, ja, ja, ja. Politie bellen. Het Valwilteam, zo heet dat ja. team inderdaad. Het Valwilteam inschakelen. En die gaan dan kijken of ze hem terug kunnen drijven. Of dat ze, ze moeten afschieten, zeg maar. Omdat hij al gewond is. Nou, deze man zei ook, heb bloed aan zijn neus. Dus uh, ja, dan is hij al een keer aangereden of tegen een hek aangelopen. Dus ik was het zo aan het uitleggen. lopen er twee mensen achter me langs. En dat doet dan toch wel een beetje pijn. Dan, dan zitten ze van... Uh, ja, lekker hè, kan jou toch niks schelen joh. Dan heb je er gelijk al twee minder. Nou, als er iets is... dan Wij zijn juist enorm begaan met... Ja, ja. De, wij, ja, de dat, dat zijn natuurlijk hele kortzichtige reacties. Dus ja, daar hoef je je ja. eigenlijk helemaal niks ja. van aan te trekken. Vind nee, ik dat, dat doen we dan ook niet. Maar nee, die krijgen we wel heel veel. Ja. Dat is wel... Ja. Ja, dat maakt het wel Erg rinder, leuk, bocht. Maar, uh, uh, Dat is een van de voorbeeldjes. Ja. Zo ga, zou het wel een beetje gaan. Nee. Voor verder gaan. Zo even muziekje draaien en schakelen we om naar een ander onderwerp. Oké. Okay. Ja. Salah de voor, She. She may the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay.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 Echt ja, zakdoek, zo als naar voren. Zo ja. als <laughs> naar ja, ja. voren. Gerard, uh, maar dat is een beetje het vorige onderwerp. Ja, je raakte nooit over nee, uitgesproken. Nee, maar is, even nee. afgerond. Uh, jij hebt altijd zo in je hoofd uh, zo'n lijstje van dingen die je zeker uh, vertellen wil. Ja. Ik zou zeggen brandlos. Ja, nou, dan, dan begin ik met iets wat vanmiddag namelijk in de, in de duinen is. We hebben er helemaal geen aandacht aan geschonken in de media. Express niet, dat vorig jaar ...hadden we een kerstevenement in het Duin georganiseerd. En dat liep een beetje uit de hand. Ah, <laughs> ja, echt zo? Dus Te je veel mensen. Ja, je, je hebt het gisteren al gezien. Toen was die parkeerplaats zo vol. Helemaal vol. Ja. En wij hadden een soort uh, lichtjeswandeling georganiseerd. Met een uh, kerststal, alleen aan een kerststal van dieren. En daar konden kinderen dan in kijken. Weet je wel, daar had ik een, een ree gezet en een vos... ...en een paar opgezette vogels en een hermelijntje en noem maar op allemaal... En dat ging zo door, door het bos heen van één kilometer. En dan konden ze marshmallows konden ze smelten. En het was geweldig, maar het was ja, te groot succes. Dus we hebben het nu klein gehouden. Geen aandacht in de, in de, in de, in de media. Maar ik mocht het hier wel zeggen. Even. Okay. Dus, dus, en dat begint dus bij het bezoekerscentrum vanmiddag om twaalf uur. En dan... Uh, ja, worden mensen ontvangen met kerstverhalen. Zeg maar. Kinderen die kunnen daar op strobalen zitten. En er is een verhalenverteller. Die vertelt allemaal kerstverhalen en verhalen over dieren. En, uh, en er zijn mini-excursies voor de kinderen. Of, maar ook voor volwassenen. Met, met een boswachter. Er zijn drie boswachters klaar. Die een klein wandelingetje maken door, uh, door het duin. Van twintig van minuten tot een half uur. En dan gaan ze weer terug naar het bezoekerscentrum. Nou ja, daar is muziek daar is, ik weet niet, er staat een beetje harde wind voor het kampvuurtje, ja, dus ik ja, weet niet dus of dat doorgaat. Maar Dan konden we dan weer marshmallow's uh, roosteren. Ik, ik weet ja. nog niet eens hoe dat precies gaat hoor. Want, uh, Gewoon, heel simpel. Die gaat ja. dan op een stokje. Ja. Gewoon en, op een takje. En dan ga uh, ja. je erboven en je moet alleen wel een beetje bewegen. En dan smelt hij een beetje en dan is het. En dan, dan het wordt hij een beetje heerlijk. gesmolten en een okay. beetje warm. En dan uh, kan je hem beter. Ja. Wat zeg je? Kan je ook doen? Ja. Twee koekjes. Ja. Twee koekjes ja. Dus nee, dat, dat is uh, ja, vanmiddag van 12 uur tot zeg maar, uh, ongeveer 4 uur. Bij het bezoekerscentrum. Uh, de ingang Oase, is dat ja. aan de Vogelsangseweg. Vogelsangseweg. Okay. Dus dat is wel uh, heel leuk voor van vanmiddag. Maar verder hebben wij in uh, die nieuwe struinen staat dat ook achterin. Ja, er staat weer bol van de, van de evenementen: en januari, februari, maart staat hier altijd uh, in, in afgedrukt. En het is allemaal terug te lezen op, op die website van ons hoor. Want daar ja. wordt ook tegenwoordig alle excursies worden eigenlijk ingeboekt al via die website. Mensen kunnen dat gewoon uh, daarin loggen en dan uh, ja, zich aanmelden. En dat, ja, dat, er zit eigenlijk... wel een beperking op, hè? Daar ja. kunnen niet onbeperkt mensen mee Nee, zo'n nee. excursie. Nee, want ik, ik had bijvoorbeeld uh, de excursie. Ja, even, ja, dat klinkt opschepperig, Maar goed, die, heb, die heb, doe ik toevallig, van 20 januari op zoek naar de wintergasten. En uh, in het verboden gebied. Ja, nou ja, dat klinkt dat al heel mooi. erg natuurlijk. <laughs> het verboden gebied mag je nooit in. En is wintergasten. Waar die, uh, vogeltjes uh, ook worden ja. geringd. Ja, ja precies, geringd. het ringstation is dat. Okay. In het eerste infiltratiegebied, ja. daar, ja. daar kom ik ook langs. En dan hoop ik onderweg hoop ik de Wilde Zwanen te zien, hè, de zaagbekken. De brilduiker En trouwens over vogelaars gesproken. Hè? Ik ga ze even gek maken. De vogelaars die luisteren nu. De waterspreeuw. Een hele zeldzame wintergast. Die is gesignaleerd. Als je bij... ik, ik, ik zeg het gewoon. Ik, doe het. ik zeg het gewoon voor de microfoon. Waar, waar, waar. Dat kan ik hier mooi zeggen. Als je bij de Zandvoortslaan binnenkomt. Uh, dan ga je de brug over. Ja. En dan loop je eigenlijk rechtdoor tot het eerste bankje. En dan, dan zou je naar links kunnen gaan naar het Bunkerdorp. Dat weten een hele hoop mensen wel. Maar bij dat bankje kijk je recht over het Bannaardkanaal. Ja, en ja. daar heb je een watervalletje. En daarbij dat watervalletje is hij de laatste dagen gesignaleerd. Ja. De en de mensen uh, natuurlijk ook niet en masse daar naartoe gaan, want dan blijft hij weg. Hè? Dan blijf, ja, ja, ja, ja, maar ik denk dat het. Misschien luisteren wel duizenden mensen naar dit Als ze nou maar met een verrekijker ja. op afstand Ja, precies. Ja. Is afstand houden. Ja, ja, en bij en die grote telelenzen doen ja. ze dat. Ja. Dus uh, en ik, moet, ik, ik ga even een complimentje maken aan uh, Cecile Blijs, de fotograaf uh, hier uit Zandvoort. Die heeft me weer een prachtige foto toegestuurd van de waterspreeuw. En. Uh, en die ga ik natuurlijk twitteren. Voor de, okay. voor de, de Twitterende boswachter. Ja. Uh, op, uh, ja, boswachter AWD. Dus dan kunnen mensen hem sowieso allemaal uh, op, de, op mijn Twitter account zien. Maar om hem zelf te zien. En dan gecombineerd met de wandelingetje. En waarschijnlijk kom je er ook wel weer een dam tegen. Ja. En uh, dan. Uh, ja, dat is gewoon wel heel mooi. Dus dat is uh, ja, de waterspreeuw. Nou, verder is, is er uh, ja, heel veel gewoon te genieten. Hoor. Want die, die wandelingen met de, onze natuurgids. En trouwens. Het is vandaag de tweede kerstdag. De IVN geeft ook een kerstwandeling okay. uh, vanmiddag. Ook bij de ingang oase. En die start meen ik om een uur of twaalf. Dus ja, dan moeten mensen wel... Uh nou ja dat kan ja, ja. nog dat, dat kan nog, nog wel, wel hè ja ook bij de ingang oase er staan een stuk of twaalf gidsen klaar van de IVA. al dat eten wat ze gisteren naar binnen hebben zitten schrokken dat kunnen ze vandaag lekker afhandelen. ja, ja. ja. ja. ja. ja. ze kunnen niks ze kunnen niks meer aan toevoegen want de Pannenkoekhuis oase is altijd dicht op de eerste tweede kerstdag oh ja, is dat verwonder ik me altijd over ja uh, yeah. pannenland is wel open en hier de, uh, de duinrand is ook wel open maar oase is uh, ja. altijd dichter mensen die balen er altijd erg van die denken naar de wandeling ja. warme chocomel of kloewijn maar goed ja, dat is ja. toch te warm voor en, en als je nou echt wil lopen, dan ga je aan de Zandvoortse Laan staan met je auto. De duinen in. Ja. Voor het kanaal, linksaf, langs het kanaal. Dan ben je een uurtje mee bij de oase. Ja, ja inderdaad. Dat is dan het. heb je ja. nog een geweldige wandeling ja. daar naartoe ook. Ja, klopt. Dus, ja. Uh, dus dat, ja, ja, dat zijn enkele van onze uh, ja, evenementen. En uh, als ik dan toch ook nog wat mag vertellen: het Live Plus programma. Er staan nog enkele excursies op. Maar die zijn heel erg uh, populair, omdat je met een busje gratis rondgereden wordt. En ik ben bang dat die alweer vol is van 27 januari. Het hele Life Plus uh, programma, hè, dat, dat we dus uh, het afplachen van de, van de duinen. Die vogelkers hebben we verwijderd uh, met de uh, schaapshedders. Hè, die, die waren dit jaar er voor het laatst. Want ja, het, is, het project is afgelopen... Uh, die schapen, die duizend schapen hebben enorm hun best gedaan met uh, het, het begrazen en uh, het opnieuw opkomen van de twijgjes van die vogelkerst. Dus het, heeft, het is een enorm succes geweest. Maar nu krijgen we binnenkort wat nieuws. Weer een nieuw project en dat heet dan, ja, ik weet niet precies, maar volgens mij heet dat uh, projectmatige afname van de stikstof in het duin. Dus de duin. Dus er komen weer alles uh, werkzaamheden, niet in het broedseizoen natuurlijk. En het afplaggen, dus dan krijgen we de oorspronkelijke duinen nog meer terug. He, die zandvlaktes. Uh, omdat wij ja, weer subsidiegeld hebben binnengekregen. Omdat er heel veel stikstof naar beneden dwarrelt. He. Dat heeft iedereen ja. last van. Maar omdat wij een natuurgebied zijn, ja, mogen wij daar uh, iets Om, aan gaan komt doen. Komt dat van de provincie of komt dat van Van de overheid? Van de overheid. Eh, Om de, omdat wij, er is altijd zuidwestenwind bijna. Nu ja, ja, ook ja, ja. een behoorlijke zuidwestenwind. Ja. En, uh, dus vanuit Rotterdam en de omgeving krijgen wij heel veel... Uh, stikstofdeeltjes okay. boven het duin. En, en, ja, daar, uh, en die stikstof verrijkt uh, de grond ja, te veel. daarom krijg je okay. riet in het duin. En uh, vergrassing ja. en verruiging. En nou, daar krijgen we nu, omdat wij daar al jarenlang last van hebben. Zo'n natuurgebied heeft er jarenlang last van. Dan, dan groeien de oorspronkelijke plantjes ook niet meer tussen. Hè. En bomen kunnen niet meer als daar zaadjes van de esdoorn. Of van de kardinaals of, of van de vlier. Uh, vallen. Die kunnen niet meer in dat nee. gras uh, wortelen. Nee. Dus nou, dat wordt afgeplacht. Ja. En daar, uh, ja, dat die werkzaamheden vinden ja. aankomend jaar ook plaats. Als je goede groei in je valkstuinkje wil hebben... moet je, je juist stikstof mesten. Ja. Ja. Nou, ja. En jullie gaan ja, tegen. Ja, precies. Ja, precies. Nee, maar er zijn er, wij, wij ja, maar het is te, hè. Als het te is, is het ja, nooit ja. goed. Ja, wij veel. willen echt hele arme duinen hebben ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. En, en, en wij uh, in hebben lupine en zo staan. Ja. Juist om stikstof in de grond te ja, krijgen. Ja, en die kregen altijd. Nou ja, vroeger was het bij die duintuintjes, die teeltakketjes... Ja. De paardenmest ja. van de, van de paarden uit ja. het dorp. He, van, ja. Ja. Ja. Want, want de melkboer had een paard, geloof ik. Iedereen had een. Uh, ja. Elke ondernemer had zo'n beetje een paard. Dat ging allemaal naar de tuin. Garnalendoppen en ja. zeesternen. Ja, het ja, het alles ging duiz. erop. Ja. Ja. Ja. ja, alles is mest. Dus, ja. Ja. Ja. Dus, uh, ja, want anders is het ook ongelooflijk. Of die duintuintjes gewoon zand. Ja. Ja. He, dat, wat er allemaal niet op groeide. En, Geweldig. Uh, en nog lekker ook, ja, ja. ondanks wat er. Uh, nou, aardappelen, duinaardappelen. aardappelen. Ja, die dine, wow. ja precies. Uh, nou, dat zijn de lekkerste. Ja. ja. Dus nou ja, dat, dat zijn een paar. Oh ja, nou, is dus één ding. Hè, want die vrouw, hè, die jongvrouw, uh, en zij Ja, daar wilde ja. ik naar nou vragen. Ja. Want dat is mevrouw Barnaar. Ja, Zou ik ken de naam in zo'n. Zij he, heet. He, ik dacht, ik, ik ging naar haar toe om te vragen of zij een interview wil. Dat is het leuke, ja, ik, vind, ik heb een heel leuk beroep trouwens hoor. Ja, ja. Maar dat wist je de meeste mensen misschien wel. Dus ik ging naar de... Ik dacht de baroness. Maar nee, de vader en moeder waren de baron en de baroness. Dan is zij jongvrouw Jong en de dochter. Ja. Dus ik naar het toe naar het, naar het mooie witte huis. Wat daar bij Zandvoort staat. He, dat, en uh, ik aangeklopt zo. Heel spannend. Wat vond ik het natuurlijk. En, ja. uh, en uh, nou, ja, ze zegt zeg maar Sandra. Dus jongvrouwen Sandra. Uh, doorhoud mees banaar zo heet oh, okay. ze doorhoud mees banaar Dat, ja okay. Dorhout mees is de man en ja. uh, zij heet dus banaar en uh, nou ze wilde dus inderdaad een interview voor in struinen ja wat de verhalen zeggen want ja, hun staat hadden een ze... heel mooi verhaal in hier in... ja er staat een heel mooi oh, ja, verhaal leuk van verhaal. haar en en hun hadden zelf duizend hectare van ons van ons grondgebied en die hebben wij toen overgekocht uh, maar daar dat, dat wist zij een heleboel verhalen van. Ook weer van de jacht van vroeger nog. Maar ook van hun moestuintjes. En. Dat ze het nou eigenlijk helemaal niet zo breed meer hebben. Want hun moeten wel zorgen dat al die gebouwen en, hun, en, en, en, en alle hectares van bos onderhouden worden. En, en, en ja, hun hebben geen boswachters. Maar ook moet gehandhaafd worden. Ja. Dus er komt veel meer bekijken. Ja. 106 hectare, lees ik inderdaad. Ja, het ja hebben ze veel, nog te onderhouden. Ja, is, Heb je nog is, kunnen achterhalen of zij verwant is aan de barnaars. waar hier de boulevard naar zit? Ja, is? Dat is zeker. Dat is de dat familie. Ja, dat, ja. Is, okay. de, dat, is, dat, dat is de, de familie. Dat is haar meisjes. Uh, naam, hè? Ja, ja. Ja. Ja, ja. En dat vind ik zo leuk, want, want als je dan kijkt, bijvoorbeeld in februari, ik denk, ja, ah, weet je wat, daar ga ik dan op inzoomen. Dan heb ik een excursie georganiseerd, 20 februari, terug in de tijd met Jacob van Lennep en oh, de leuk. Banaar. En dan ja. uh, met een busje ga ik dan rond langs de oude ja cultuurhistorische rondrit is dat eigenlijk. Dus dan laat ik die kijklaan zien en dan ga ik naar Schuil en rust. Dat is dus een, een, een schuil en rustplekje, een oud huisje uit 1800, toch uh, wat banaar daar heb neergezet. Ik ga langs ouwe, alle oude teeltakketjes, museumduin pik ik even mee, ja. weet je wel? Dat vind ik altijd mooi om te laten zien uh, waar uh, de Frans Hals uh, schatten waren. Uh, ja, verstopt in de oorlog. In de oorlog. Ja, ja. Ja. ja, En zo dan via de Beukelaan. Nee, die Beukelaan is ook al uh, heel ja. oud. Ja, ja. ja. Weer terug naar, naar Pannerland, Dus dat zijn ja, enkele excursies. En dan voor de mensen loop ik wel heel erg vooruit hoor. Maar zo gauw ze op de website staan. Zou ik toch maar gaan boeken. Gelijk boeken. Ja want er is een cursus. Een driedaagse vogelgeluiden cursus. En die begint 5 maart. En dan is die weer in, in april. En in mei. En dat, als je je opgeeft. Doe je gelijk die drie die keer drie mee. mee ja volg je het helemaal vanaf het begin. Hè, dat de eerste... o, het is wel lekker vroeg, hè? Het is half acht ochtends. Ja. Ja, ja. ja, dan is het nog stil Maar voor de inderdaad. echte liefhebber nou ja, is dat geen ja, probleem. Ja, nee, voor echte vogelaar. En, uh, en in, in, in, in, in maart en in april is het nog kaal. Hè, dan kun je die zangvogels goed zien. En uh, De standvogels zijn er altijd al. Maar de, de trekvogels die komen ook allemaal weer terug. Hoe heet dat kleine vogeltje nou wat op het strand uh, trippelt altijd? De driepootstrandloper. Uh, de zo, drie heel strandloper. Klein, heel klein ja. ja, de driepootstrandloper. strandloper. Die zag ik van de week uh, ochtends vroeg op het strand. Steeds ja. mee met, steeds uh, met de, en de golven, ja. De branden, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, met, ja, met een groepje vaak. Die had ik ja. al een hele ja. tijd ja. niet gezien. Ja. ja, nee, dat is. En je hebt ook best kans dat wat je hebt het over klein vogeltje, het allerkleinste vogeltje. Ja, dat is. Ja, je zou zeggen in Nederland. Geen het, idee. Het, het, het doet, denk Goorst. aan dit... Het, aan, de, aan, de, aan dit jaagtijden. Het is de winterkoninkje, zou je Winterkoning. zeggen. Die is oh, ook één ja. bijna het kleinste, maar dan heb je het goudhaantje. En dan heb je ook nog het vuurgoudhaantje. Dat zijn... Die is net weer even kleiner nog als... Uh, als is het winterkoninkje. En die zit vaak in dennen. Heel hoog geluidje. Een prachtig Het heeft een punker. Want hij heeft een mooie... Zo een kuif. Zo'n zo, zo punkstreep bovenop zijn hoofd. En het vuurgoudhaantje heeft twee gele strepen daar nog naast. Dus als je dat vogeltje ja, je ziet, voor je kijker krijgt... Dus, nou, dan is je dag weer goed. Dus heel leuk. Ja. ja. Gerard. We zijn een beetje aan de tijd. Is er iets wat absoluut nog gezegd moet worden? Een excursie of zo? Of zijn we er doorheen zo'n beetje? Nou, ik, ik zou zeggen, ja. haal struinen. Ja, een beetje ja. sowieso ja. bij de VVG. Kijk op de site. Dat ja is precies. Zo, ja. Tuurlijk ja, ja. Bij, uh, ja, ja. En kijk op de site. Ja, ja. En, en ja, als, als, als allerlaatste slot... Want ik, ik sla dan even mijn bladzijde open. Dan, de winterslapers, weet je wel. Dat, uh, in de winter zie je vanzelf bepaalde dieren niet. He. Dat is zo, zoals de zandhagedis... De vleermuis, want die hangen allemaal in die bunkers. Hè? Die 40 bunkers die oh, ja. wij hebben ja. gereed gemaakt voor de vleermuizen. En bijvoorbeeld uh, het, de egel. Alleen nu, het is, de temperatuur is nog te hoog voor die ja. winterslaap van de egel. Hoe werkt dat dan? Ik ik bedoel, stel je voor dat het nou helemaal niet echt koud wordt. Gaan ze dan ook niet in de winterslaap? Nee, en gelukkig, omdat het zo warm is, hebben ze hem nog wel. Er lopen even goed nog allemaal torretjes en beestjes waar ze van kunnen leven. Ja. Maar anders zou het echt een catastrofe zijn. Maar dat hebben we ook voorzelf. Voor al die bloemen die al bloeien. Ja. Nou, het, het gaat, als het echt heel koud ik gaat worden. Ja, is de Laan, Allemaal narcissen staan. Ja. Alsof het voorjaar is. Ja, ja, ja en speenkruid. En, ja. En, en andere plantjes die nu al beginnen te bloeien. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Al is de natuur wel erg uh, flexibel hoor. Uiteindelijk. Dan uh, redden ze zich wel. Maar ja, ze hebben het over oud en nieuw. Hè? Dat er vorst oh, aan komt. Dat komt er komt. vorst. Oh, Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat moet eigenlijk ook wel. Hè. Winter moet toch nog. Ja, het, voor voor het, mij moet het, het moet het een beetje ja, kouder worden. mag het niet worden. hard op zeggen. Ja. er zijn mensen die het niet me eens zijn. Maar voor mij mag het koud worden. Kijk. Ja, we gaan. Ja, Gerard, heel erg mezelf. bedankt. Jij moet nog werken vandaag. Ja, ik dus. ben lekker bezig. Jij bent bezig. lekker ik bezig. Ja. Ja. Ik was net wat strobalen aan het sjouwen. He. Dat is een tribune voor de kinderen. Dan, oh, leuk. Als ze naar de verhalen geluisteren. Oh ja, vermiddel. Ja. ja. En de volgende muziekje is trouwens speciaal uitgezocht voor Don zelf. If You Leave Me Now. Want dit is ja. zijn laatste uitzending oh, vandaag. Oh, ja. Yeah. Chicago. We zijn weer terug. Wat een mooi ja. nummer, hè? If you leave ja. me now. Prachtig. Ja, en dat gaat over uh, afscheid onze nemen. volgende gast. Ja, ja, ja, ja. Die afscheid gaat nemen. Dat klopt. Rosarita. Oh. Rosarito. Ja. Is het Rosarito? Oh, dat Rosarito. is zo. Het is Rosarito, sorry. Eh, Els Blankenstein. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Je stopt ermee, hè? Ja, het is een tijdje Ja, komen, rest, ja, te ja te gaan, precies. He? Want hoe lang heb je in dit winkeltje gezeten? Bijna 30 jaar. Bijna 30 ja, jaar. We ja, praten ja. over uh, Rosarito in, uh, op de Krocht. Hè? Ja. Tegenover Albert Heijn. Uh, die toch ook wel voor uh, heel veel mensen een begrip is. En uh, ja, als je een rondje dorp doet. Dan moeten we, tenminste ik, voor mij. Hè, dan moet ik ook altijd wel even bij jou uh, langs natuurlijk. Om te kijken wat je voor nieuwe Dat is dingetjes de, hebt. Wel de bedoeling. Dat is de bedoeling inderdaad. Maar... Um, je hoe is dit ontstaan? Wanneer, wanneer, was dit altijd iets wat je wilde? Of zeg je van. het was ongeluk ja. gebeurd? Mm, dat ik stop? Of dat ik begonnen ben? Nee, dat was wel iets wat ik altijd heel graag wilde. Ja. Dat is altijd, uh, en ik heb natuurlijk vroeger kinderwinkeltje gehad op de Burenweg. Oh, ja. dus met kinderkleding, heb ik ja. jaren gehad. Toen heb ik daar brand gehad, toen ben ik gestopt. Maar het bleef altijd kriebelen, toch een eigen winkel. Ja. En op een gegeven moment uh, kwam dit op mijn pad. We woonden vlak om de hoek. Koninginnenweg. En mijn dochter zat op de Maria school En dat was natuurlijk toch een beetje een makkelijk, uh, makkelijk punt. De winkel daar. Thuis om de hoek. School om de hoek. Dus dan kon ik dat heel makkelijk met kind... Uh, manager, zeg maar. Ja, ja. Heel wat hebben. anders dan een strandtent. Hè? Ja, dat is heel wat anders. Ja. Maar dat vond ik ook superleuk hoor. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, Jullie hebben toen die tent uh, opgebouwd, ja. uh, op Sandy een Hill. van de bekendste in de Zandvoort. Nog steeds, hè, Sendiel. Ja. Ja. Ja. ja, Nog steeds al de naam, dus dat is wel leuk. Hill, ja, dat ja. is waar. Ja, ja, dat is ook nog wel, uh, dat was de eerste hippe strandtent in Zandvoort. Ja, een, een echte hippe strandtent. <laughs> Zeker ja. weten. Ja, daarom, jullie hebben dat echt ja. opgebouwd, ja. met dat image. Ja. Om, uh... De tent waar je als ouder zei, tegen je kinderen, ga daar maar niet naartoe. <laughs> ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja, dat is waar. Maar uh, wat, uh, wat, wat zijn je plannen? Um, als, ja. Als ik ja. zo vrij mag zijn. Ik, ik weet het nog niet helemaal. Ik, kijk, in principe heb ik een leeftijd gewoon voor pensioen. Ik heb natuurlijk leuke kleinkindertjes. We Mijn hebben een huis in Frankrijk. Ik ben uh, Dus ik ga allemaal leuke dingen doen. Maar dat deed ik daarvoor ook al hoor. Ik ben nooit. Uh, ja, je was stil blijven natuurlijk zitten. al een klein beetje aan het genieten. Ja, Buitenwerk uh, hebben we heel veel precies, leuke dingen gedaan. Precies. Vaak weg en uh, noem maar op. Ja. Maar het, je gaat eruit, maar uh, ja. de winkel die gaat even dicht, hè, heel even. Ja, ja, ja. En die gaat daarna weer open, want ja. dan is er iemand anders die ja. dat is, uh, verder gaat. Ja, Sherilyn. Die heeft, dat is wel heel grappig, toen ik de winkel begon, dus 29 jaar geleden, toen was zij 16. En toen zat ze op een modevakschool mode en toen heeft ze bij mij stage gelopen. Dus zo lang ken ik haar natuurlijk al en is ze altijd in beeld gebleven. Dat heeft ze een jaar of tien geleden, denk ik, zoiets, heeft ze bij mij part-time gewerkt nog. En heeft altijd gezegd, als je de winkel ooit weg doet, dan wil ik Echt hem misschien... Ja. Was dat? Ja, en toen heb ik twee jaar geleden, toen begon bij mij het plan een beetje te komen. Van ja, ik ga toch misschien een keertje stoppen. Toen heb ik haar benaderd. Toen kwam het niet, uh, eigenlijk niet goed uit. Dus toen heeft ze gezegd, ik hou het in mijn gedachten, maar nu kan ik het gewoon niet. En nu dit voorjaar heeft ze mij benaderd. Zegt ze, wil je nog met de winkel je? stoppen? <laughs> Hoe ver ben je? Hoe ver ben je? Ik ben uh, dit jaar uh, een tijdje ziek geweest. Ja. Dus... Uh, toen werd bij mij het plan om te stoppen toch wel heel erg zeker. Ja. En, uh, nou ja, toen hebben we weer contact opgenomen en zo is het eigenlijk gegroeid. Het is eigenlijk wel heel mooi hè? Ja. dat dit zo dus, kan. Dus dat is wel weer heel leuk. Uh, ik bedoel, ja. er zijn natuurlijk genoeg mensen die ja. een, uh, een zaak hebben of een winkel of ja. wat voor zaak dan ook en die... <laughs> Ja, niet echt iemand kunnen vinden die uh, dat wil uh, opvolgen voor nee, hun. En uh, dat vind ik altijd wel sneu. Ja, ja nou, dat, ik had eigenlijk gehoopt natuurlijk dat mijn dochter het jouw, zou ik doen. Ik wou zeggen, ja, de, jouw dochter... die had... heb ik ook steeds die richting opgestuurd. Maar ja, je kan je kind niet sturen als ze nee, niet willen. Nee, nee, nee. Dus die heeft wel altijd bij mij gewerkt. Ja. En iedereen zei ook, oh, Rosa, die gaat de zaak wel overnemen. Dat, uh, en dat was ook eigenlijk ja. zo zeker wel. Maar ja, die uh, kreeg twee kindertjes achter elkaar. En ja. heeft best een druk leven nu. En uh, dat... Uh, het zit er gewoon niet. Een winkel is, hoe klein die is, is gewoon fulltime werken. Het is gewoon... Uh, nou, je bent er uh, natuurlijk altijd mee bezig. Altijd. Ja. Altijd. Ook als je op vakantie bent. Dan ben je, je bent altijd met die winkel bezig. Je bent nooit, eigenlijk nooit vrij. Dus, en Als nee, er uh, iets gebeurt, dan ben je natuurlijk de eerste die, ja, uh, bedoel, die het hoort. Ja, ik in Frankrijk zit honderdduizend keer een telefoontje, een WhatsAppje, een dingetje. En er uh, moet wat gedaan worden. Je krijgt je mail. En, je bent nooit echt zonder werk. En ook gewoon thuis. Vind je het lastig altijd. om het los te laten? Nu niet meer. Nee, wel gehad, maar nu... Uh, nee, ik ben nu gewoon... Uh, in mijn hoofd is dat knopje gewoon om. Dat, uh... Je hebt natuurlijk ook echt wel de tijd genomen. En inderdaad, ja, je bent ziek geweest. Ja. Dus dan is dat misschien ook wel een beetje relativeren wat je doet. En denkt van ja, er is zeker... nog wel meer dan ja, alleen maar zeker, werken. Zeker weten. En als je een bepaalde leeftijd hebt, dan uh, ja. ja... Ja, dat is... Uh, en dat kan. Oh, je moet ook hier... Ja, op een gegeven moment... Ik zeg altijd... Uh, ik wil niet zoals truus van de Schelde, hè, Achter de toonbank ook blijven staan. ja. ja. <laughs> Dat was bij ons altijd het voorbeeld. Ja, ja, ja. Zoals Marita, die natuurlijk ook 25 jaar bijna bij me. En ja. We worden samen een beetje ouder. Dus als Zonde, ik zegt, nou eerder, ze doorgaan. Zijn twee van die oude mutsen achter die toonbank. Dan komt er ook niemand meer binnen hoor. Ja. Hey, en Marita, wat gaat ze doen? Ja, die is uh, druk aan het solliciteren. Die wil natuurlijk nog wel werken. Die is ja. iets jonger. Ja, die is iets jonger. Ja. ja, dus die wil wel. Maar, ja. maar er is geen optie om uh, dat in de winkel uh, te doen? Of... Uh, Misschien, maar ja, ze durft niet meteen personeel aan te nemen. Dus ja. dat is, uh, ze gaat voorlopig, gaat ze het uh, zelfstandig doen. En, en, wat, en wat, wat, wat gaat ze doen? Blijft ze de, de, de dingen houden die jij hebt? Of ja, gaat ze het toch het eigen Het ding wordt ding. eigenlijk gewoon een opvolging van uh, Rosarito. Dat uh, alleen de naam verandert. Het wordt ah. uh, Cherish. Ja. Zij heet uh, Sherilyn. Dus we hebben alle twee een stukje naam meegenomen in ja. de naam van de winkel. Ja. Ja. Dus uh, nee. Nee, Jij had, je hebt een expliciete keuze voor je assortiment gemaakt. Ja. Je hebt, op wie mikte jij met deze dingen? Um, Daar heb ik als man weinig verstand van. Nee, nou, ik, het is, mijn assortiment is best heel breed. Dus ik heb van. Eigenlijk kan ik moeder en dochter, en zelfs oma. Uh, bedienen. Daar heb je bewust ja. voor gekozen om dat zo breed mogelijk ja, te maken. Ja, ja, maar het punt is nu wel dat, naarmate ik natuurlijk ouder word, ik heb klanten echt al 30 jaar die al 30 hebben bij me komen, dus die worden ook allemaal een beetje ouder. Ja. En dan krijg je natuurlijk wel opgevend een beetje de naam, zeker voor jongere mensen, dat ze zeggen van uh, oh dat is zo'n winkel voor mijn moeder of voor mama. oma ja. en niet voor mij. Ja. En ik denk dat zij nu wel weer dat een beetje gaat proberen op te frissen, dat het weer toch om het ook een... Uh... Ja, dat zou een volgende vraag, en, en wat denk je dat zij gaat doen? Doen, uh, ik, ik, ze houdt wel heel veel dezelfde merken. Ja. Dus, uh, dus ze zal toch ook die ja, die, met die, die merken is Er is natuurlijk helemaal niks mis. Nee. En in, bij elk merk heb je natuurlijk voor bepaalde leeftijd Precies. Uh, uh, Precies. kleding. Dus, ja. uh, en kwalitatief uh, uh, moet ik zeggen, ja. heb ik altijd uh, super ja. bij je gehaald. Dus, ja, daarom. Uh, als dat blijft, dan, dan het blijft, blijft een het een beetje, wel. Uh, ik denk hetzelfde. Een beetje het middensegment, weet je, dus niet te ja. duur, niet, uh, niet heel goedkoop, maar. Gewoon voor eigenlijk voor iedereen uh, wel betaalbaar. En voor een aantal leeftijden. Ja, en, en continu nieuwe spulletjes. Dus dat, uh, dat is ook wel haar, haar doel hoor. Het is ook belangrijk voor Zandvoort. Dat je die keuze hebt ja. uh, in het assortiment. Ja, tevreden. Want je hebt of een, uh, een hele hippe shop. Ja. Nou, daar komt niet iedereen. Uh, of je hebt heel behoudend. Ja. Klopt. Uh, is, ik kan er één bedenken in ieder ja. geval. Uh, ja, en daartussenin. Ja, wij zijn wel heel toegankelijk. Tronk. Weet je, voor, echt voor iedereen nou, ja, wel toegankelijk. Dat ik dat denk ze... dat jij wel een van de laatste, uh, ja, ik, ik mag er misschien niet hard op zeggen, maar... Kijk, we hebben natuurlijk vroeger, hè, vroeger. Ja. dat klinkt raar, maar toen we, het, kort, het toen we Cortina ja, nog hadden, klopt. om maar even wat te ja. noemen. Ik mis die, dat wel. Ja. Nou, maar die hadden echt uh, uh, hele uh, mooie merken en ja, hele goed. hoge kwaliteit ja. uh, kleding. Zeker weten. Uh, daarna is het natuurlijk ook omdat de markt erom vraagt, ja. uh, als je de kerkstraat uh, heen en weer loopt. Op een enkeling uh, ja. na uh, is het natuurlijk toch wel een bepaald soort uh, markt geworden. En daar ben jij toch ja. altijd net ja, buiten heb, gebleven. Ik heb altijd wel geprobeerd om daar een beetje tussendoor te ja. rommelen. En altijd wel mijn eigen stijl te houden. Of ja. het nou iemand het leuk vond of niet. Ik heb dat consequent uh, volgehouden. Ja. Ja. Want ze kennen toch Rosarito wel. Altijd van de winkel met de bloemetjesjurken. He, dus of nou ja. wel mode was of niet mode was. Ik had altijd bloemetjesjurken. En als iemand een bloemetjesjurk kon je bij mij altijd terecht. Nou ja, maar een merk ja. zoals King Louis bijvoorbeeld. Ja, bedoelig. Dus de bloemetjesjurken. Dat, dat, maar dat is ja. dan ook wel weer een merk wat, ja. wat absoluut klassiek is. Maar een hip klassiek ja. merk. Wat ze verkoop, dat verkoop ik dus echt aan alle leeftijden. Altijd. Van 16 tot Precies. tot 19. Er zijn zeg me. kleine meisjes die ja. in een King Louis lopen. Ja. Want dat is, ze hebben ook kinderkleding ervan. Kinder, ja. ja. En, en de, de, de, de jurkjes en, en de vestjes en de, ja. die, die zijn van een bepaalde stijl. Die, die zal altijd blijven. Ja. Dus dat merk is ook. Uh, ook ja, en dat blijft, dat blijft ze ook verkopen hoor. Ja. Dus dat, uh, want dat is gewoon doodzonde als dus je dat niet doet. dan hebben we zoveel vaste klanten voor. Ja, en uh, met broeken. Ik heb ook één duur broekenmerk van MEC. Ja. En uh, die zijn dan wel aan de prijs. Maar dat is gewoon een perfecte ja, pasvorm. En daar komen, daar komen de mensen gewoon ja, voor. het grappige is ja. dat voor bepaalde mensen dat ja. een perfecte pasvorm. En ja. die blijf je kopen. Ik weet ja. mijn vrouw heeft ook een bepaald merk En die broeken passen gewoon ja. perfect. is bij deze ook. Dat heeft ja. even geduurd. Want die broeken zijn toch allemaal een beetje tot tegen de 100 euro. Ja. Dat de mensen echt moeten... Ga ik dat wel of ga ik het niet doen en op een gegeven moment nou ze blijven daar gewoon voorkomen komen ja, en dat nee. als je een, een, een bepaalde ja. broek of in ieder geval een zwart, ik noem maar wat een ja. zwarte broek ja. die je standaard in je kast moet hebben hangen dan kan je beter een goede hebben hangen dan zo'n flodderbroek. Ja. maar goed nou ja, uh, jij gaat dus genieten. Het zal raar zijn, denk ik, als je bij je winkel langs loopt... Uh, om uh, niet te denken van. Hm, dat ik, moet ik niet mee doen. Of, <laughs> ik heb al tegen gezet, ik kom gewoon iedere dag bij je koffie drinken. En al tegen de tijd dat je achter de toonbank wegkruipt, dan weet ik dat ik niet meer hoef te komen. <laughs> zo is dat. Als er geen tijd meer voor je hebt, dat uh, is het. Zo is, is het. Nou weet je, ga jij lekker genieten ja. van je vrije tijd en, en, en je kleinkinderen. En je, kleinkinderen. En, kleinkinderen zeker weten. en je vakantie en je huis in Frankrijk en dat... Frank uh, lekker uh, varen. Uh, want Volgens mij komt het helemaal goed. Komt, dat komt helemaal goed. Ja, precies. En ik zal haar af en toe een handje helpen. Zo, nou, zeker we zien elkaar in ieder geval in het dorp. En, kan, en, dat kan niet missen. Nee, dat kan, kan niet missen. Nou, geniet ervan. En, Dankjewel. En, uh, Els, bedankt voor je Bedankt kom. voor je ja, komst. Ja, nou, hartstikke leuk dat ik even mijn verhaaltje mocht vertellen. Helemaal ja, <laughs> en, en, top. We gaan eerst de eerste uur uit ja. met de vroegere nummer 1. The Eagles Hotel California.